From the sand you hear the happy sounds of a kerosene Ooh, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell Op 106,9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dit is Onderduiven Nederwit met het NOS Journaal. Los Angeles maakt zich op voor de herdenking van Michael Jackson. De stad heeft 3200 agenten ingezet om er naar verwachting 250.000 belangstellenden in goede banen te leiden. Volgens de politie wordt het lichaam van Jackson overgebracht naar het Staples Center, waar de herdenking wordt gehouden. Maar de familie heeft dat niet bevestigd. De herdenking wordt over de hele wereld uitgezonden... en is vanaf half zeven ook te volgen via Nederland 3... en vanaf zeven uur op Radio 2. De Amsterdamse politiecommissaris Scheunveld heeft zware kritiek... op de inspectieverkeer in Waterstaat. Die moet controleren of taxichauffeurs zich aan de regels houden... en zo nodig hun vergunning intrekken. Maar volgens Scheunveld wordt er veel te weinig gecontroleerd... en is het hele vorige jaar maar één vergunning ingetrokken. Dat hadden er volgens hem veel meer moeten zijn. De inspectie zegt dat de politie gaat over agressie en dat zij alleen maar kijkt of de papieren in orde zijn. De Nederlandse oud-assessor Heinrich Boeren kan toch in Duitsland worden berecht. Volgens het gerechtshof in Keulen is de 87-jarige Boeren daar gezond genoeg voor. Een rechtbank vond eerder nog van niet. Boeren zou in de oorlog drie Nederlandse burgers hebben vermoord. In 1949 werd hij daarvoor in Nederland bij Verstekter dood veroordeeld... Sinds 1954 leefde hij als Duits staatsburger in vrijheid in Duitsland. In de ploegentijdrit in de Tour de France heeft Lance Armstrong net naast de gele trui gegrepen. De Zwitser Fabian Cancellara blijft in het geel, maar zijn voorsprong is geslonken tot minder dan 1 seconde. De Astana-ploeg van Armstrong won vandaag de ploegentijdrit met voorsprong van 40 seconden op het Saxo-team van Cancellara. De Rabobol-ploeg had weer geen goede dag, onder meer door een val van kopman Dennis Mansjoff werd de ploeg 11e op 2 minuut 20. Dan het weer in het oosten en zuiden regen en onweersbuien, elders overwegend droog en vooral in het noordwesten zonnig, maxima rond 20 graden. Ook morgen koel en wisselvallig. Dit was het NOE.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het zon, zon. Zee. zee, Zandvoort en Zie FM! Dit is de zomer van ZFM. Mijn naam is Kornel Rosendaal van Radio ZFM Zandvoort en ik ben onderweg voor het programma Bijzonder Zandvoort naar het raadhuis. Dit programma is in twee delen. Vandaag hoort u deel 1. Dat gaat over het college burgemeesters en wethouders. En de besturing van de gemeente Zandvoort. Ik spreek met de griep vier, Henk van Stevening, Met wethouder Bierman. En raadslid Belinda Beuronsen. Heren. Ik zit uh, tegenover uh, wethouder Bierman en ik heb eigenlijk een aantal vragen over de politiek. Ja, ik zou zeggen van, uh, we hebben het over het college van burgemeester en wethouder. Wat kunt u daarover vertellen aan de luisteraars? Het college omvat in ieder geval drie wethouders en een burgemeester en een gemeentesecretaris. Nou, die moeten ervoor zorgen eigenlijk dat de gemeente in het uh, dagelijks leven rijlt en zeilt. Daar zijn natuurlijk taken afgesproken. Wij hebben aan de ene kant een duidelijke rol in de uitvoering van wat de raad beslist, de gemeenteraad. En aan de andere kant een beetje toezicht houden of dat allemaal goed gaat in de organisatie. Nou, daar is eigenlijk de gemeentesecretaris de baas over. Die is eigenlijk de directeur van, de, van het concern, noemt men dat, van de organisatie. En uh, ja, nou, dan hebben wij een onderverdeling in allemaal portefeuilles allerlei onderdelen en facetten waar de gemeente mee te maken heeft... ...en die hebben wij dus in het begin van onze periode onderling verdeeld. En ja, we vergaderen elke week en hebben dan uh, alle dagelijkse dingen onder handen... ...en natuurlijk de zaken die iets langer adem hebben en die hele lange adem hebben... ...maar daar komen we straks wel op terug als we dus de portefeuilles doornemen. Nou, en dat is eigenlijk het uh, totaalprogramma wat we met elkaar moeten doen... ...en waar we uit moeten komen. Dus er zijn verschillen van mening, hè? niet alleen omdat we verschillende mensen zijn... ...maar ook vanuit verschillende partijen. We hebben ook een interpretatie te maken van wat de raad wil dat er moet gebeuren. Nou, en dat allemaal bespreken we door en nemen besluiten over... ...die dan vervolgens uh, op de website verschijnen. Er komt een besluitenlijst, dus wij zitten wel intern te praten... ...maar uiteindelijk komt het allemaal bij de burger, als hij wil, ook terecht. Kunnen u de website even noemen voor de mensen die nu even een pen en papier pakken? www.zandvoort.nl Dat is mooi en duidelijk. Kan het, eenvoudiger kan het toch niet. En dan uh, zijn er allemaal doorverwijzingen... zodat je uh, helemaal kan zien hoe het eigenlijk in elkaar zit. En het zit hier natuurlijk in elkaar zoals het in elke gemeente in elkaar zit. Dus als men wel eens ergens anders gewoond heeft... dan ziet men hier in feite hetzelfde terug, maar met andere mensen. En men kan dan zien welke projecten er onder handen zijn. Want zijn allemaal links, waaraan je dus kunt uh, aantippen... Wat je, waar je over geïnformeerd wilt worden. Dank u wel. Kunt u aan de luisteraars uitleggen wat het nou precies inhoudt, uw werk? Ja, er is een raadschrift hier, zoals dat officieel heet. En sinds het dualisme dat in 2002 is begonnen... is dat de eigen ambtenaar van de gemeenteraad. Het college heeft de gemeentesecretaris, zoals wethouder Bierman heeft uitgelegd. Die zorgt ervoor dat de collegeactiviteiten ondersteund worden... met het hele ambtelijke apparaat. Maar de gemeenteraad heeft een hele kleine ambtelijke staf... ...die haar ondersteunt bij de taken die de raad moet uitvoeren. Het controleren van wat het college doet. De raadsbesluiten nemen op een kaderniveau, zegt men wel. Niet op het uitvoeringsniveau, maar op het kaderniveau. En wij als GIFI verzorgen ervoor dat de vergaderingen van de gemeenteraad goed verlopen. Dat de gemeenteraadsleden hun werk kunnen doen. Dat we ze ondersteunen als ze initiatieven willen nemen. En wij verzorgen dat dat allemaal in orde komt. Hoe doet u dat nou met het controleren? Hoe moeten we dat zien? De gemeenteraad controleert de, het, het college. Het college heeft openbare besluitenlijsten. En dan kijkt de gemeenteraad, hey, wat gebeurt daar? Het is ook zo dat de gemeenteraad van het college verwacht dat over belangrijke zaken het college zelf die informatie aanbiedt aan de raad. En dan kijkt de raad, past dat in het beleid dat we bedacht hebben? Een ruimtelijk beleid? Dat kan zo zijn dat men zegt, we willen geen hoogbouw. Als dan het college komt met een voorstel waar vrij veel hoge plannen of ideeën voor plannen in zitten, dan kan de raad het college ter verantwoording roepen en dan kan het college uitleggen waarom in dat specifieke geval het misschien wel moet zijn. Dus men controleert aan de hand van wat men als kader heeft gesteld of als raadsprogramma heeft geformuleerd of het college uitvoert wat de raad eigenlijk wil en de raad vertegenwoordigt de gemeenschap. Dus die heeft een belangrijke functie daarin. Oké, okay, als gemeentesecretaris, wat voor opleiding heb je hiervoor nodig? De gemeentesecretaris is wel iemand die meestal ervaring heeft in het gemeentewerk of bij de overheid. En daar zou je heel wel een bestuurskundige opleiding voor kunnen hebben. Je ziet ook vaak dat het juristen zijn, want je moet ook zorgen dat het goed wordt uitgevoerd volgens de letters van de wet. Dus uit die opleidingen, de juridische opleidingen, bestuurskundige opleidingen, daar komen meestal de gemeentesecretarissen uit voort. Of ze kunnen ook door ervaring bij andere overheden of vergelijkbare organisaties, toch een soort managementfunctie achtergrond hebben, waarbij je ook kan zeggen, dat is ook van belang, want het gaat niet alleen over de besluitvorming, de uitvoering van wetten en regels, maar ook om het aansturen van een organisatie. Dus ook die managementkant is een belangrijk facet van het werk van de gemeentesecretaris.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 Made. I am so lonely not my soul. Hoeveel uur bent u bezig met dit werk in een week? Ja, zowel de G4 als de gemeentesecretaris... hebben geen doorsneewerkbaan. Eh, eh, ook geen gemiddeld aantal uren per week. De G4 zal veelal s'avonds ook aanwezig zijn... omdat er veel avondvergaderingen zijn. Maar ook dan zie je de secretaris... omdat hij dan de wethouder, het college, burgemeester... terzijde moet staan. Toch ook vaak op dat moment aanwezig zijn... omdat dat ook een deel van zijn werk is. En uiteraard... Door de week heeft hij de secretaris dan het aansturen van de organisatie als een van zijn belangrijkste taken. Maar hij staat ook het college bij, bij de vergaderingen. Zorg dat de besluiten worden uitgevoerd. Dus het is een bovengemiddeld aantal uren dat je aan dit werk besteedt. Het is ook wel eens nachtwerk, want er zijn wel eens raadsvergaderingen. Mensen, kinderen, zeg, slapen die mensen eigenlijk wel? Ja, dat komt voor. De laatste weken, de laatste maanden valt het mee. Is de raad erg efficiënt geweest. Maar het komt zeker voor bij begrotingsbehandelingen, bij Jaarrekening, dat er ook een bepaalde uh, ja, verplichting is, ook richting de provincie, om dat voor een bepaald tijdstip besloten te hebben. En dan kan je natuurlijk zeggen: ja, we gaan volgende maand wel verder, want zo zit het schema in elkaar. Je moet dan doorgaan, en dan kan het wel als nachtwerk worden. De raad heeft laatst ook weer gezegd: dat was in november, en dat het uh, voorbij 12 uur 2 uur is geworden. Dat doen we niet meer. Dan kiezen we wel een dag verder om te vergaderen, want. De intensiteit van de bijeenkomst zorgt ervoor... dat sommige mensen dat gewoon niet meer op die manier kunnen bijmaken. Ik kan me heel goed voorstellen, inderdaad. Dank u wel. Wethouder Bierman, er zijn drie wethouders aanwezig. Wie zijn dat en van welke partijen zijn ze? We hebben dus collega Wilfred Tates, die is voor de VVD. We hebben Gert Tonen van Partij van de Arbeid... en ik zelf dan van Oudere Partij Zandvoort. met de vervanging van deze heer als ze ziek zijn, vakantie of wat dan ook. Om te beginnen met de burgemeester, er is altijd een burgemeester eh, onder alle omstandigheden. Dat moet ook, want stel je voor dat er een ramp gebeurt, dan moet er dus een kapitein zijn op het schip. En dat kan de burgemeester zelf zijn als hij er is en als hij gezond is. Maar dat kan ook de eerste loco zijn, dus dat is in dit geval uh, meneer Taters, die dan uh, inspringt. En uh, als hij en de burgemeester niet beschikbaar zijn, dan is het collega Tonen... En als die allemaal niet uh, beschikbaar zijn, dan ben ik er. En uh, we hebben dat expres zo gedaan, want meestal wordt die vervanging geregeld naar grootte van partijen. Hè, wie de eerste, en wie de tweede en wie de derde loco wordt. Ik zou eigenlijk tweede loco moeten zijn. Maar het is praktischer dat als de anderen niet kunnen, en ik woon in Amsterdam, dat ik dan meteen doorreis naar het crisiscentrum in Haarlem. Dan ben ik er ook veel sneller. En dat lijkt ons dan ook heel efficiënt. En daarom hebben we het zo in die volgorde geregeld. Uitleggen aan de luisteraars wat een loco-burgemeester is. Het is een beetje een apart woord. Ja, dat is een plaatsvervangend burgemeester in feite. Dus het neemt alle zaken waar die anders de burgemeester doet. In ieder geval het grootste gedeelte van die zaken. Oké, okay, ik vraag mezelf af, zijn er ook vrouwelijke wethouders geweest hier in Zandvoort? En wie waren dat en wanneer was dat? Ja, er zijn natuurlijk vrouwelijke wethouders geweest. Uh, allemaal voor mijn tijd, dus ik heb het alleen van horen zeggen. Maar uh, Marijke Herman is er dus een van de Partij van de Arbeid... die hier uh, een gezwaaid heeft in de, een periode hiervoor. Ja, 1998 tot 2002 hoor ik de gemeente uh, Grivier zeggen. Uh, kunt u vertellen aan de luisteraars... welke onderwerpen worden er besproken tijdens de collegevergaderingen? Heb ik eigenlijk al gezegd, maar... Het zijn dus al die zaken die uh, uh, nodig zijn om over te besluiten uh, die de dagelijkse gang van zaken betreffen. Al die zaken waar de raad ons heeft opgedragen of verzocht om aandacht aan te besteden. En uh, ja, dat kan variëren van hele grote projecten zoals de middenboulevard bijvoorbeeld of het Louis-David's carré... Uh, tot een langetermijnvisie, zoals de structuurvisie. Of bijvoorbeeld een, uh, een belangrijke uh, klus die wij op onze schouders hebben gekregen van het Rijk, de WMO, he, de Wetmaatschappelijke Ondersteuning. De BMW-vergaderingen zijn niet openbaar. Waarom is dat? Dan kunnen wij vrij uitspreken. Bovendien, eh, het lijkt ons ook niet zo interessant en ons niet alleen maar alle bmw in elke gemeente zijn eh, niet openbaar. Eh, omdat het allemaal uitvoerende en lopende zaken betreft. De besluiten die wij nemen, die zijn wel openbaar. En die komen dus ook gewoon eh, via een besluitenlijst naar buiten toe, naar de raad en naar de, op de website. Dus ook de burgers kunnen zich daarmee informeren kunnen geïnteresseerden dan, behalve dat ze dat op de website kunnen zien, op de hoogte blijven van deze vergaderingen? Zijn de notulen openbaar of hoe moet ik dat zien? Nee, er zijn eigenlijk uh, geen echte notulen. Uh, de besluitenlijsten die zijn dus op de, na enige weken openbaar. Dus die, die zijn gewoon beschikbaar. En verder, ja, is het het mooiste natuurlijk om op de publieke tribune te gaan zitten... en de commissie en raadsvergaderingen bij te wonen... want dan weet je precies hoe het zit. En ja, wij zijn voortdurend in het dorp bij deze en gene evenementen aanwezig... en dan worden wij ook wel eens aan ons getrokken van... hé, hey, hoe zit dat en kun je daar niet nog eens aandacht aan besteden? Dus dat loopt allemaal heel goed in zo'n kleine gemeente als Zandvoort. Dat is heel fijn om te horen inderdaad in het dorp van... oh, meneer Bierman, mag ik even... Ja, dat gebeurt veel uh, en we maken er ook geen geheim van bij welke evenementen we zijn. Dus dan kan iemand toch ook, want dat is het nieuwste dan, we hebben daar een lijstje van. Dan kan iedereen ook kijken, oh uh, Bierman hangt dan dan daaruit. Uh, dan kan ik hem mooi eens even wat vragen. Want hoe uh, weten ze dat dan, waar u uithangt? Er is net een, uh, ingevoerd een lijstje van uh, ja, evenementen en dingen waar wij aanwezig zijn... En dan kan men dus uh, zien waar wij dus zijn. En dat kan uh, variëren van een concert tot een opening. Tot een, uh, ja, het spreken op een bijeenkomst. Maar dat weet u secretarissen. Dus als ik denk, nou ja, weet je wat, ik moet meneer Bierman eventjes hebben. Oh, hij zit bij jazzmuziek uh, in uh, de krocht. Dan ga ik daarheen. En, of werkt het zo niet? Nee, nou, het staat ook op de website nu. Dus ik kan, uh, daar moet u niet, uh, want ons bestuurssecretariat is natuurlijk vooral voor ons. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die ons gewoon als wethouders willen spreken. Nou, dan kunnen ze met de bestuurssecretariaat een afspraak maken. Dan hoort het bestuurssecretariat waar het over gaat. En vaak zijn het zaken die helemaal niet door ons hoeven te worden behaald, zegt. Dus dan kan het met een ambtenaar gebeuren. En de ambtenaar die kijkt ernaar en dan of legt die met de wethouder of het een zaak is waarvoor de wethouder met de wethouder aan tafel gezeten moet worden. Nou, dan doen we dat. MUZIEK En het geluid van de zomer. ZFM hoor je nu overal. Elk collegelid heeft een aantal onderwerpen onder zijn hoede. Portefeuilles. Uh, kunt u precies uitleggen wat een portefeuille is? Ja, dat is een onderdeel eigenlijk van uh, de totale werkzaamheden die verricht moeten worden. Dus dat kan per onderwerp gestructureerd worden. Dus bijvoorbeeld collega Tone heeft vooral het welzijn. Uh, je, je kan, en ik heb veel uh, met stenen en zo uh, te maken. He, dus uh, bestemmingsplannen en dergelijke. Maar het kan ook uh, per project He, dus zo heeft collega Taters, die heeft, is eerst verantwoordelijke voor het Louis-Davidskaree. Uh, collega Tone is dat voor de, het ontwikkelingsplan Nieuw-Noord. En ik zelf heb dan uh, de middenboulevard. En dan hebben we het ook nog zo verdeeld dat ik dan reservewethouder ben bij die andere twee projecten, louis Carré en Nieuw-Noord. Je bent altijd op de hoogte. Ja, dat uh, vind ik wel prettig, want ik heb ook de bestemmingsplannen onder mijn uh, hoede. Dat is dan weer een aparte machine. Hè. Het Rijk legt ons op, we moeten geactualiseerde nieuwe, hè, dus moderne bestemmingsplannen hebben. De wet is ook helemaal gewijzigd, dus er, moet een, er is een machine op gang gekomen in het apparaat. Om dus die bestemmingsplannen ook iedere keer dan ter visie te leggen, de burgers erover te laten praten. En uiteindelijk te beslissen hoe het voor de komende tien jaar in Zandvoort wordt vastgelegd, ruimtelijk. Nou, dat zijn dus thematische uh, en projectmatige uh, verdelingen in portefeuilles. En dat is dan een kwestie die wij uitruilen. Aan het begin van de periode hebben we dus bij elkaar gezeten van, goh, hoe gaan we dat doen en wie wil wat. Want het is natuurlijk ook een kwestie van, wil jij iets graag? Nou ja, als er enigszins kan, dan, dan regelen we dat natuurlijk zo. Nou, en het kwam toevallig heel mooi uit dat er drie grote projecten zijn. En er zijn drie wethouders, dus konden we allebei, alle drie, een uh, groot project voor onze rekening nemen. Nou, en ik was erg gelukkig met de middenboulevard, want dat leek me nou echt een uitdaging wel een pittige. In ieder geval, u heeft ook stedelijke vernieuwing, ISV. Wat, wat moet ik daarbij uh, voorstellen? Nou ja, als wij, uh, zoals bijvoorbeeld bij de Middenboulevard, um, uh, daar pas je stedelijke vernieuwing toe, dan zijn daar dus subsidiemogelijkheden voor. En uh, ja, in dat kader uh, ...kun je bijvoorbeeld uit zo'n plan iets lichten... ...en in dit geval is het bijvoorbeeld bij het Watertorenplein... ...was er de mogelijkheid om dus een uh, ISV, een stedelijke vernieuwingssubsidie te krijgen. Nou, dat, was, dat is dan een bevordering van het verbeteren eigenlijk van uh, ja, het hele aanzien uh, van de stad... ...en in dit geval van het dorp. Waar staat de I voor? De rest is stedelijke voorzieningen... Dat betreft dus het investeringsbudget stedelijke vernieuwingen. En dat heb ik net al uitgelegd. Dat zijn dus eigenlijk subsidies die je kunt krijgen ter stimulering van eigenlijk het uh, weer mooi maken van je dorp. Oké, okay, daar zijn we hard mee bezig. Het milieu- en natuurbeleid. Kunt u daar een voorbeeld van geven? We hebben natuurlijk best wel veel uh, natuur hier in de buurt. Ja, ik heb dus de natuur in uh, mijn uh, portefeuille. Uh, collega Taters heeft het milieu... Dat is iets anders. Hè. Het milieu valt ook uh, de, de hele waterkwaliteit onder. Hè. En de, nou ja, de regulering in feite. Het klimaatbeleid en dat soort dingen. Uh, natuur. We hebben natuurlijk de Amsterdamse waterleidingduinen uh, in het pakket zitten. En we hebben dus de Nationaal Park uh, en de PWN-duinen uh, op ons grondgebied liggen. Voor mij is het dan nog extra interessant dat het waterleidingduinen... Daar ben ik eigenlijk extra de baas over. Want ik ben een Amsterdammer en het is ons water wat daar uit de waterleiding duinen wordt gehaald. Dus ik heb nog meerdere repet, ik ben daardoor een burger op gewezen van u heeft eigenlijk nog veel meer volmacht dan een zandvoorter zou hebben. Nou een voorbeeld uh, is uh, waar, uh, het ecoduct, tegenwoordig heet het het recroduct en dat is bedoeld om dus de versnippering te bestrijden. He, die gebieden die worden doorsneden uh, en daar kan, uh, kunnen de dieren eigenlijk niet van het ene gebied naar het andere en daarmee... Uh, heb je dus minder kwaliteit dan je zou hebben als je dat doorverbond. Nou, wij kunnen die doorverbinding bij de Zandvoortselaan realiseren. De provincie wil daar erg veel geld voor beschikbaar stellen. Uh, we hebben een plek waar dat zou kunnen. En wij hebben een Europese subsidie aangevraagd... waarmee we dus ook nog eens een keer uh, extra... ...kansen krijgen om dus het reproduct te realiseren. Nou, en als dat dus zou lukken... ...dan hebben we dus door de doorverbinding... ...een kwaliteitsslag gemaakt op het gebied van de natuur... ...want dan even hebben de dieren en de plantjes... ...want vergis je ook niet, die zweven ook over en weer... ...die hebben dan dus een groter gebied ter beschikking... ...dan ze nu hebben. Dus dan hebben we een groot natuurgebied... ...in plaats van nu meerdere kleine... Maar is het hier een beetje omstreden? Ik heb met de boswachter gepraat, iemand van de vogelwerkgroep. De dieren worden in de waterleiding, de damherten in de waterleiding niet afgeschoten. Maar wel in het Nationaal Park zuid Kennemerland. Dus een soort een zelfmoordbrug. Nou ja dat, is, uh, ja, dat wordt dan wel de brug der dood genoemd. Maar daar is dus helemaal uh, niet uh, zo zwart wind naar gekeken. Men zegt gewoon, kijk laten we nou dat eerst eens aanleggen. En eens kijken, gaan die damherten er wel overheen? En dan is er zeker een periode van... Uh, misschien wel vijf of zes of tien jaar... waarin gemonitord wordt, hè? goed Nederlands woord. Dat is eigenlijk bewaken, wat gaat er nou eigenlijk gebeuren? Wat doen die dieren nou? Want wellicht is het gebied dan wel op een maat dat er gewoon... Uh, vanuit de natuurlijke uh, wilbeheer, dat het uh, goed loopt. Nu uh, is het eigenlijk zo dat er een, een gevoel is van... er is een overmaten herte in een klein gebied. We moeten ook steeds meer hekken zetten om ze niet onder de auto's te laten komen... en niet de tuintjes leeg te laten eten. Nou, dat, moet, dat doorbreek je daarmee. En het is juist een, een het ecoduct of het recroduct is dan een voordeel. Want dan is er een groter gebied waarin het op een natuurlijke manier zou kunnen worden geregeld. Want hoe groter het gebied, hoe robuuster het is hoe meer natuurlijke processen daar een kans krijgen. En dan hoef je misschien helemaal niet dat wildbeheer zo te hebben als dat het nu is gescheiden.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 For you. Your parachute won't let you down Take your parachute and go Take the baby come back tomorrow Take your parachute I am Take, Take stop parachute. you ever get the sorrow If the winds don't catch you I will I will It's a beautiful day for jumping. There's nothing here to keep you back. I'll make it safer for you. Take your parachutes on your back. If the winds don't catch you, I will. I will. If the Welke portefeuilles heeft u allemaal? Ik heb als project, groot project, middenboulevard. Ik heb de bestemmingsplannen. Dat is een groot project waarbij eigenlijk... De bestem... Nou, dat heb ik eigenlijk al uitgelegd, laat me niet zeggen. Ik heb de bestemmingsplannen. Ik heb de structuurvisie 2025. Dat is een jaartal, hè? 20 2025 Zandvoort moet een lange termijnvisie ontwikkelen. Dat is ook bij wet verplicht. Dat moet de moeder van alle bestemmingsplannen worden. Dus daar, dat is het project wat ik onder mijn hoede heb. En dan heb ik de kustversterking. Nou, daar hoef ik verder eigenlijk niks over te zeggen. Spreek vanzelf. Zandvoort aan zee heeft te maken met een kust. Uh, heeft dus ook te maken met de zeespiegelreizing. En zal dus daar uh, dingen voor moeten ontwikkelen. Ik heb volkshuisvesting, de monumentenzorg... Uh, het grondbeleid, de stedelijke vernieuwing... Uh, de woningbouw en natuur... En dan heb ik nog een uh, project E-gemeente. Dat is eigenlijk uh, ook een wettelijk opgelegde taak... waarbij de gemeente dus uh, via informatie en automatisering... Uh, meer dienstverlenend moet kunnen worden. Uh, en ja, dan was ik dus uh, wethouder voor project uh, Middenboulevard... maar ook uh, reservewethouder voor het Louis-Davidskaree, voor de Nieuw-Noord. Ik doe de erfpacht voor de Middenboulevard en ik... Uh, ...zit ook weer bij Huis in de Duinen, want daar gaat nu ook wat gebeuren. Dat is een drukke taak. Het is heel wat, ja. U bent als enige niet woonachtig in Zandvoort. Waarom is dat? Omdat dat niet meer strikt noodzakelijk is. En het ook niet, laat ik zeggen, belemmeringen oplegt... ...omdat ik dus erg dichtbij woon. Ik woon op 25 minuten treinreizen van Zandvoort. Dus ik noem Zandvoort ook wel eens Zandvoort binnen... Uh, uh, Amsterdam binnen. Wacht even, ik zet het even anders. Meneer Bierman, u bent de enige wethouder die niet woonachtig is in Zandvoort. Waarom is dat? Ik heb mij destijds uh, wel georiënteerd. Maar uh, ik zag er erg, en mijn vrouw zag er echt tegenop om uh, hier naartoe uh, te moeten verhuizen met alles eromheen. We wonen op, de, op een gracht in Amsterdam. Het is praktisch gesproken ook helemaal geen probleem. Ik ben binnen 25 minuten hier, dus ik spreek wel eens over Amsterdam als Zandvoort binnen. He, Haarlem is dan Zandvoort op de hoef, aan de hoef. Uh, en het is natuurlijk zo, u zegt het al, ik ben de enige die van buiten komt. Dus er zijn twee lokale wethouders. Nou, die weten echt alles van het dorp. Dus dan is het uh, een goede aanvulling om ook eens een uh, kijkje van buitenaf uh, te hebben. Nou, dat bij elkaar uh, leidt ertoe. He. Ik heb al verteld, van als er echt een ramp is, dan moet ik naar het crisiscentrum in Haarlem. Dat is nog dichter bij Amsterdam. Dus wat dat betreft is eigenlijk alles te regelen... Uh, vanuit de woonsituatie die nu hebt. Dus de meerwaarde om die verhuizing te moeten doen. Terwijl je eigenlijk morgen op straat kunt staan. Dan uh, die is eigenlijk uh, niet zo aanwezig. Dus de investeringen zijn veel meer dan wat het eigenlijk oplevert. En dat uh, is ook wel gebleken. Bedoelt, u moet naar Haarlem als er een ramp is. is is een of andere ontploffing. Of uh, een hele woonwijk die zakt in elkaar. Of uh, noem maar iets afgrijselijks, dan, uh, dan gaat het rampenplan uh, in werking. Ja, dan heb je dus, uh, je hebt verschillende niveaus en dan is dus het vierde niveau aan de orde en dan moet ik naar het crisiscentrum en uh, nou, daar kun je ook slapen. Dus wat dat betreft uh, is dat dan uh, goed afgedekt. In ieder geval, praktisch gesproken blijkt het geen enkel probleem te zijn en ik ben er ook wel blij om. Leuk in een grachtenpand inderdaad. Uh, als ik zo uw portefeuilles hoor en ook wat u voor verantwoordelijkheden heeft, wat maakt dit werk nou zo leuk voor u? Um, de portefeuilles die ik heb liggen wel heel dicht in uh, de buurt van wat mijn vak altijd geweest is. Dus dat uh, heeft te maken met uh, in, op een of andere manier met stenen op elkaar leggen of weer van elkaar afhalen. Wat is uw vak geweest? Ik uh, ben helemaal uit de ruimtelijke ordening, uh, de architectuur en de stedenbouw afkomstig. Dus dat heb ik ook 25 jaar gedaan. En daarnaast had ik uh, nog acht jaar in de Eerste Kamer doorgebracht en nu drie jaar in Zandvoort. Dus ik ben een beetje een bestuurder, maar dan wel erg georiënteerd op alles wat uh, met bouwen en wonen te maken heeft. Dat klinkt als een veelzijdige man. Nou ja, dat zeggen ze wel van me, ja. Want het is nog maar één kant. Je bent wel bescheiden. Nou ja, dat, uh, dat moet ook. Uh, ik doe het dus graag, omdat ik graag uh, voor, een, uh, voor de samenleving wat wil betekenen. En dat is voor mezelf ook... Uh, ik wil het gevoel hebben dat ik dat... Ik ben ook van zo'n generatie die, dat, uh, die daarmee opgevoed is. Hè? Ik heb de wederopbouw meegemaakt. En in de wederopbouwtijd was het gewoon, ja... Jongen, je gaat studeren om de samenleving te verbeteren. Nou, dat heb ik ook geprobeerd. Dank u wel. Wethouder Bierman, mag ik u heel hartelijk bedanken... voor die duidelijke uitleg over uh, ja, hoe eigenlijk Zandvoort bezig is met uh, mensenzaken. Ja, graag gedaan. En ik hoop dat de burgers er ook uh, plezier van zullen hebben. Nee.